Blauwe ogen en prachtig ontstaan. Wat een hart! Des avonds bij het luiden van de kon voor het diner. Dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee. Ik ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid. Oh wat ben ik gelukkig met haar. Ik ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid. Dat is waar! S'avonds bij het luiden van de gong voor het diner Draven naar de keuken zo gezellig met z'n twee